7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Battera beschuldigt Bakbo van crisis. Zeker twee doden bij nieuwe aardbeving Japan. En nog geen akkoord over Amerikaanse begroting.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 In zijn toespraak riep Watara zijn aanhangers op om geen geweld te gebruiken tegen burgers of te plunderen. Ook richtte die zich tot de Europese Unie. Hij wil af van de EU-sancties tegen die voorkust, zodat de economie weer kan aantrekken. De zware aardbeving van gisteren in Japan heeft dan zeker twee mensen het leven gekost. Meer dan honderd mensen zouden gewond zijn geraakt. De naschok in de zwaar gehavende kuststreek in het noordoosten van Japan... had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste schok sinds de grote aardbeving van drie weken geleden. Er was een tsunami-waarschuwing, maar die werd na anderhalf uur ingetrokken. Het lijkt erop dat de nieuwe beving geen gevolgen heeft voor de kerncentrale in Fukushima...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 Hamas heeft een staakt het vuur afgekondigd op de Gazastrook. De Hamas-regering heeft daarover afspraken gemaakt... met Palestijnse militante groeperingen. Gisteren vuurden Palestijnen een antitankraket af op een Israëlische schoolbus. Twee inzittenden raakten gewond. Daarna voerden Hamas en Israël over en weer raketaanvallen uit. Daarbij kwam zeker één Palestijn om het leven. Israël gebruikte voor het eerst het nieuwe antiraketschild... om twee Palestijnse raketten uit de lucht te schieten.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 Aanklagers in Schotland vermoeden dat hij informatie heeft... die tot nu toe geheim is gebleven. Koussa vluchtte vorige week naar Groot-Brittannië. Naar eigen zeggen omdat hij niet langer voor Gaddafi wilde werken. In Nigeria zijn de parlementsverkiezingen... in een aantal kiesdistricten opnieuw uitgesteld. Er zijn volgens de kiescommissie niet genoeg geldige stembiljetten. De verkiezingen zouden vorige week zaterdag worden gehouden. Maar door organisatorische problemen... stelde de regering die in het hele land uit. En dat wist niet iedereen, zodat in sommige steden toch is gestemd. En daar is nu een tekort aan biljetten. De problemen zijn een blamage voor de Nigeriaanse regering... die voor het eerst in twaalf jaar geloofwaardige en geweldloze verkiezingen wilde organiseren.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie Geen files, wel een waarschuwing. Want in het midden van dat, daar komen af en toe nog misbanken voor.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 En Lara Goedemorgen. Het is zes minuten over zeven. In Amerika zouden zomaar de nationale parken dicht kunnen gaan... en overheidsgebouwen. Echt optimistisch zijn ze namelijk niet. Over de onderhandelingen, over de begroting van 2011. En dan gaat de overheid dus dicht. Binnen 24 uur. U hoort daar zo meer over. Van onze correspondent... eerst naar het verplicht afstaan van Speeksel. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie wil dat iedereen verplicht kan worden mee te werken aan DNA-onderzoek. Hij gaat de mogelijkheden onderzoeken. Als bij groepen DNA-onderzoek wordt gedaan, dan zijn er altijd wel een paar mensen die om principiële redenen weigeren mee te werken. Alleen verdachten van zware misdrijven kunnen verplicht worden... om DNA-materiaal af te staan. Een meewerkverplichting dus voor onschuldige mensen. Michiel Breedveld in Den Haag hoorde van de staatssecretaris Steven... dat hij vindt dat dat bij zware misdrijven wel te rechtvaardig is. Als traditionele opsporingsmethode falen is er een laatste redmiddel. Grootschalig DNA-onderzoek. Het gebeurde in de geruchtmakende moordzaken... als die van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen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 voor een alcoholcontrole of uh, er wordt aan u gevraagd... er is een heel ernstig misdrijf heeft plaatsgevonden... en u moet een beetje wangslijm afstaan of u moet een hoofdhaar afstaan. Uh, dat, dat zijn de zaken waar je concreet over praat. Het kabinet zal voor het eind van het jaar voorstellen presenteren. En dat zei politiek verslaggever Michiel Breedveld. Het is tien over zeven. En het lijkt er nu toch echt op dat de Amerikaanse overheid... vannacht om twaalf uur Amerikaanse tijd, dat is zes uur bij ons morgenochtend... de tent gaat sluiten... De Republikeinen en de Democraten kunnen het maar niet eens worden over de begroting voor dit jaar. President Obama gaf een paar uur geleden na het zoveelste overleg met beide partijen een korte verklaring. En erg optimistisch klonk hij niet. I just uh completed another meeting uh, and I want to report again to the American people that uh, we made some additional progress this evening. Uh, but there are still a few issues that are outstanding. They're difficult issues. En dus ben ik niet nog niet om. wild optimisme te uiten. Ja, Marcel zei het al. Als ze er in Washington binnen een kleine 23 uur niet uitkomen. gaat de overheid dicht. We gaan naar Jacqueline Ekman in Washington. Jacqueline, gisteren spraken we je ook rond deze tijd in de uitzending. Toen stond het er niet goed voor. Hoe is het nu? Kennen jullie de film uh, The Groundhog Day? Dat is een uh, film waarin de hoofdrolspeler iedere keer weer dezelfde dag beleeft. Nou, dat vergelijk wordt hier inmiddels terecht. Gemaakt. We hebben al drie keer een spoedoverleg gehad op het Witte Huis... tussen Obama en uh, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigde Republikein Boehner... en Harry Reid, de meerderheidsleider van de Democraten van de Senaat. En gisteravond was er weer zo'n overleg. En na afloop um, uh, kwam Obama weer naar buiten om te zeggen dat er uh, ja, de goede kant op gaat. Maar hij was niet laaiend enthousiast omdat er nog wat issues waren... Hij wees er ook nog op dat er een sluiting echt voorkomen moet worden. Omdat het vreselijk slecht is voor de economie van de Verenigde Staten. Ja, een sluiting, Lara zei het al, die overheid gaat op slot. En dat is ook letterlijk zo, hè? hoe kan dat eigenlijk? Ja, een, een sluiting, een shutdown wordt het hier genoemd. Een government shutdown vindt plaats als er geen overeenstemming is bereikt. Over de financiering van de overheid. En, en hier hebben we het dus over de begroting van 2011. Die had er al lang moeten liggen. En er is geen overeenkomst bereikt tussen de Democraten en de Republikeinen. Uh, ze komen er niet uit hoe en uh, hoeveel er bezuinigd moet worden voor 2011. Uh, de Republikeinen willen twee keer zoveel bezuinigen dan de Democraten. En de congresleden hebben met tijdelijke begrotingen de overheid sinds die tijd draaiende weten te houden. Nou, 8 april, dat is uh, over 24 uur zo wat, of minder zelfs, uh, loopt de laatste tijdelijke begroting af. En nu is het wettelijk zo dat de Amerikaanse overheid geen geld mag uitgeven dat niet is goedgekeurd. Nou, Jacqueline, ik ben benieuwd. Stel dat ze er niet uitkomen voor middernacht, voor 8 april. Dus wat gaan de Amerikanen dan merken, onmiddellijk? Nou, daar is al lang naar gekeken. Het uh, duurde lang voordat ze het allemaal op een rijtje hadden. Maar uh, Obama wees er nog, gisteravond nog op in een verklaring... 800.000 ambtenaren, niet belangrijke ambtenaren... die moeten verplicht thuisblijven. Ze worden geschorst, krijgen niet betaald. En uh, Dat betekent dat uh, Rijksmusea, nationale parken, dierentuinen... nationale monumenten zoals het Vrijheidsbelt, Ellis Island, uh, Alcatraz... Uh, dichtgaan, bibliotheken gaan dicht, kantoren waar je, je paspoort en rijbewijs ophaalt gaan dicht en uh, in D.C. Uh, Washington D.C. weet ik dat de vuilnis een week niet wordt opgehaald en de straten niet worden geveegd een klein voorbeeld dat er geen parkeerwachters zijn dat is dan wel weer leuk maar goed uh, militairen bijvoorbeeld die krijgen uh, maar voor de helft uitbetaald leningen hypotheken bij overheidsbanken kunnen niet worden aangevraagd Dus dat zijn allemaal wel minder leuke dingen en belangrijke ambtenaren uh, zoals uh, agenten, brandweermannen, luchtverkeersleiders, uh, die blijven aan het werk. En ook postkantoren, scholen en ziekenhuizen, die blijven gewoon open. Jacqueline, je legde gisteren al uit dat nog Obama, nog de Republikeinen daar baat bij hebben... als het uiteindelijk tot zo'n shutdown komt. Wat kunnen ze nog doen om het te voorkomen? Dat, ja, dat is heel moeilijk. Het gekke is beide partijen roepen, we willen geen sluiting en we willen bezuinigen. En waarschijnlijk gaat het inmiddels om meer dan alleen maar geld... Uh, de partijen zouden zelfs al aardig, elkaar aardig benaderd uh, zijn over een bezuinigingsbedrag. Maar uh, volgens de democraten willen de republikeinen behalve meer bezuinigen... ook specifiek twee overheidsprogramma's grappen: Een milieuprogramma en een uh, programma dat abortus subsidieert. En democraten willen daar niet aan. Het is, maar het is natuurlijk inmiddels een enorm zwarte pieten. En het is niet duidelijk wie er nou precies de waarheid spreekt. De zenders uh, CNN en Fox hebben onderin beeld alles een dreigende klok die aftelt... En Obama heeft uh, heel optimistisch geroepen, morgen, morgenmiddag jullie tijd, um, wil ik een plan op bureau hebben en, uh, om te voorkomen dat de sluiting uh, een feit is. Maar ja, het is dus een beetje wishful thinking of dat echt gaat gebeuren en of het nog zo snel kan, uh, daar krijgt iedereen uh, steeds meer twijfels over. Jacqueline Ekman vanuit Washington over die shutdown die nu echt dreigt voor de Verenigde Staten. Wat een avond was het gisteren. Twente verloor, kansloos van Villarreal. Wat was er aan de hand met onze landskampioen? We horen dat straks van Luc de Jong. Eerst maar eens naar de verkeersinformatie, John Sohoka. Um, staan er überhaupt files vanochtend? Nee, die, ik had nog een file op de A15, maar die is inmiddels opgelost. Lara, uh, nog wel even waarschuwen. Want in het midden van het land komen nog misbanken voor. En vanwege de mist is op de A27, Breda naar Utrecht, tussen Hagestein en Houten, de spitstrook afgesloten. Oké, okay, John, dank je. Doe. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Halal en kosher. Vlees dat volgens de religieuze wetten van de islam... en het jodendom is geslacht. In beide gevallen worden dieren niet eerst verdoofd. En de meerderheid in de Tweede Kamer... onder aanvoering van de Partij voor de Dieren... wil dat dat voortaan wel gebeurt. Jeroen de Jager dookt de koshere keuken in van mevrouw Jacobs... om te horen hoe zo'n verbod op onverdoofd slachten... zou vallen onder joden. Vleeskant melkkant. Dit is de vleeskant? vlees en, en melk wordt strikt gescheiden hè, in de Joodse keuken. Ja. En mevrouw Jacobs, u eet alleen maar koosje vlees? Wij eten alleen maar koosje vlees, ja. ja. Uw vader was slachter, hè? Mijn vader was slachter in Engeland, ja. In Engeland? Ja. ja. Een vak apart is dat, hè? Dat dus word je niet zomaar. Dat word je niet zomaar. Het is een hele hoogopgeleide baan. Het, is, het duurt een paar jaar tot je het, je diploma's voor krijgt. En dan moet je steeds bijscholing hebben om te zorgen dat je blijft goed in je vak Hmm. Want het is heel belangrijk dat uh, je doet het op zo'n manier... dat je de dieren niet onderlijdt. Is er vlees in huis eigenlijk? Is er vlees? Ja, gekookt. Waar je het ziet... Uh, ja. Het smaakt eigenlijk vlees anders dan niet vlees? Dat zo, zou ik niet weten. U heeft in uw leven alleen maar vlees gegeten? Ja, hier is een stukje koshervlees. vlees. Ik ziet het, het niet het anders, uit. Ja, nee, het is koud, dus ik kan het niet goed raken. Okay. Nou, dat was de keuken van uh, de familie Jacobs... Naar de huiskamer. Naar de opperrabijn. Ben je min Jacobs? Kom even naast u zitten. Is het een ramp voor uh, joden die kozen willen eten dat nu dat onverdoofd ritueel slachten, kozen slachten niet meer mag? Je, nou ja, wat heet een ramp? Ik denk dat dat wel heel erg gevoelig ligt. Dat heel erg pijnlijk is. Dat betekent dus dat je in principe hier geen kozen vlees meer kan krijgen. Tenzij je gaat importeren. Dan moet je importeren dus. Of de illegaliteit, dacht ik aan. Nou, daar denk, ik, daar denk ik dus niet aan. Dus dat wordt importeren? Dat wordt importeren. En dat betekent dus dat de, de, de, de, de, de overheid, de Tweede Kamer... Eh, nu toezicht heeft op het slachten En kan zien dat het gebeurt zoals dat moet. En dan niet meer. Want er moet uit, uit buitenland geïmporteerd worden. Hebben ze geen toezicht meer? Hebben ze geen toezicht meer. Ik denk dat ook voor joden die niet koosje eten... dit toch wel gevoelig overkomt. Ja. Ja, het, is een, het is een beperking van je... Van je ja, ze zullen ze het blijven van je godsdienstvrijheid. Ik las ergens, want u zegt dat nu, beperking ja. van je godsdienstvrijheid. Dat dat mogelijk indruist tegen de universele verklaring van de rechten van de mens. En dat er mogelijk een proces gaat volgen ook. Van joden die koosje willen blijven eten. Nou, dat, is, dat is denkbaar. Wat is er op tegen om toch koosje te slachten... maar het dier van tevoren even te bedwelmen, heet dat dan. Of te verdoven. Wat is daar nou vanuit... Het Jodendom op tegen. In essentie geeft de Joodse wet aan hoe het gedaan moet worden... op een manier die ook voor het welzijn van het dier het minst belastend is. Ja, Maar dat was toen, hè? dat is nee. duizenden jaren ja, oud. Is... Waarom maar kan dat, dat nu niet veranderen? Omdat het nu ook nog steeds, en ook wetenschappelijk aantoonbaar... een, een methode is die heel humaan is. Krijgt dit beestje nog een staartje? U bedoelt als er op een gegeven moment een verbod gaat komen... Nou, het, staartje, het eerste staartje zal zijn, denk ik, dat... Uh... Kijk, we zijn een hele kleine Joodse gemeenschap in Nederland. Er zijn maar een paar honderd Joden die uh, uh, kosher vlees eten, hè? Inderdaad. Het ja. en... duizend tot tweeduizend dieren per jaar, geloof ik, hè? Nou, ik dacht ietsje meer, ik dacht okay. van, van, maar minimale getallen. Ja. Ik denk dat als je, dat je dit doorvoert, dat die hele kleine Joodse gemeenschap... Uh, wij willen toch graag onze jeugd hier houden dat die zal zeggen, ja... Als we de... dat niet meer mogen. Joden die aan het denken zijn, willen wij... Jonge, jonge Joodse mensen, jonge gezinnen, die beginnen en die zien... het is hier ingewikkeld met, het, met het, de kosher voeding. Het is al ingewikkeld, want het is een hele kleine markt. De prijzen zijn uiteraard heel hoog, omdat er maar een kleine vraag is. Dit er nog bij, geen vlees meer kunnen krijgen, vers vlees moeten importeren, zodat het weer duurder zal worden. Ja, ik ga mijn toekomst in het buitenland zoeken. Dat hebben we nu al. En dat, dit is weer even een, een, een duwtje om, om, om nog meer uh, sneller weg te trekken. Jongen, de jager maakte deze reportage over vlees. De reportage over halal vlees wordt u na acht uur. Wij gaan weer naar Mark Robin Visser, onze eigen ambatsman. Die gaat uh, vandaag muren en plafonds en wij vermoeden zichzelf ondersmeer. We zullen zien hoe ver het komt vanmorgen. Ja, we kunnen er lacherig over doen, maar het ambachtswerk... er werken ongeveer een miljoen mensen in Nederland... in de zogenaamde ambachtseconomie. En Femina Fransman van het hoofdbedrijfschap Ambacht... weet er alles van. Ja, ik weet er heel veel van. Maar met de hulp van alle partijen die hier vandaag demonstraties gaan geven. Wij zijn in het ADO-stadion in Den Haag... waar de week van het ambacht begint. Jongeren vooral en ook werklozen proberen Over te halen om een beroep, een ambachtelijk beroep, te kiezen. Dat is ja, nodig. Ja, te zorgen dat ze besmet worden met ons virus. En dat Gaat zie waarom is dat waarom? nodig? Het is nodig omdat we nu al tekorten hebben aan gespecialiseerde vakmensen. En ja, wat we al eerder zeiden, tot 2020 nog een behoefte is minimaal aan 250.000 mensen. En wij maken ons zorgen. Ik heb van u eerder begrepen dat het ook nog wel moeilijk is... om sommige scholen over te halen om naar dit soort evenementen toe te komen. Leerlingen blijven liever in de school. Maar het heeft ook met het imago van het beroep te maken. We maakten er net al grapjes over dat ik mezelf ga volsmeren... of vieze handen enzovoort. Dat is toch een beetje wat er kleeft. Ja, dat, dat kleeft eraan, Maar met al onze bemoeienissen hebben we ontdekt... dat de laatste drie jaar bestaan op de kaart... maar ja. de letters moeten nog wat groter dat gaan wij dan vanmorgen doen. We... Hier in de hoek wordt een metselhoek ingericht. Ik geloof dat ik daar moet gaan door. En daarna word ik in een een klein liftje omhoog gehezen om uh, glazen te wassen. Ja, maar nu had ik gehoord dat je hoogtevrees... Ja, had, maar ik, ik doe uh, het wel, hoor. Je doet het wel, maar vroeger is ook heel mooi beroep. Dus, dus daar kan Ik zag laatst een auto rijden van een glazenwasser... en dat stond op glasbewassing. Toen dacht, ik ga daar hier. Ja, ja, zo, zo. Een hele aparte discipline in het ambacht. Ja, klopt, ja, dat klopt zeker, ja. Dat later, ik ga eerst door. Tot straks. Dag. Nou, wij zijn benieuwd. Straks meer van Mark-Robin Visser. Bijna 5 voor half 8. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Voor FC Twente lijkt de kwartfinale van de Europa League ook gelijk het eindstation te worden. De landskampioen verloor gisteravond kansloos van het Spaanse Villa Real. Het werd 5-1. Pijnlijk moment was ook het uitvallen van Spits Luc de Jong na een half uur al. En Die Houtkamp vroeg hem wat er aan de hand was met Twente gisteravond. Ja, Ik, uh, ik klap op mijn enkel. Ik wil weglopen. En, uh... Ja, daarna werd hij, uh, ja, ik merkte al direct dat, uh, dat het niet goed was. Ik heb al eerder wat met mijn enkel gehad, dus ik verwacht al dat het niet goed was. Dus... En toen ging ik eruit werd hij al wat dikker. En, uh, maar ja, ik, ik weet niet, het is gewoon pijnlijk nu op dit moment. En Ik uh, weet nog niet echt hoe ernstig het is. En, zo. en dan de wedstrijd. Uh, jullie beginnen opvallend met uh, deze opstelling. Wat was de achterliggende gedachte? Ja, om toch een mannetje extra te hebben achterin tegen twee toch goede spitsen. En, uh, ja, voor de rest overal man op man te spelen. En dan alleen ik dan ik twee tegen. Het ja, begon goed, vond ik ook. En, uh, we zetten ze goed onder druk. Ze kwamen er moeilijk uit. Alleen met lange ballen af en toe. En, ja, vanaf uh, ja, vanaf op een gegeven moment kregen zij uh, na een corner overmacht. En toen kregen ze een paar corners achter elkaar. Scoren ze eentje. En toen, uh, ja, toen ging ik naar binnen ook daarna. Dus ik heb de rest van de eerste half niet veel gezien. En toen ging het ook hard, hoorde ik. En, uh, ja, de tweede helft ook weer... Uh, dus ja. wat er, was je in de rust nog in de kleedkamer toen de ploeg kwam? Ja, ja toen was ik... wat werd er gezegd? Ja, vrij weinig. Kijk, uh, natuurlijk, toen stonden er nog 3-0, dus dan hoop je dat, dat je misschien een goaltje kunt maken. En dat je uh, 3-1, dan, dan is het nog realistisch om nog thuis wat uh, te kunnen doen. Maar, ja, en, uh, dat, dat, ja, dat werd er gezegd, maar ja, na, de, na, de, na rust werd het ook heel snel 4-0. Dus op dat moment was het gewoon, uh, ja, denk ik, tegel en zorgen dat het niet uh, te schandalig werd. Heel bekeken is het gewoon ja, over nu, hè? kijken naar het kampioenschap. Ja, ik denk het wel. We hebben de bekerfinale ook nog. en We moeten gewoon voor het kampioenschap. En... Ja, we moeten 4-0 winnen thuis en dat is verwachting niet tegen zo'n ploeg. Want Theo Jansen zei gisteren, ja, het is allemaal leuk en aardig in de Europa League. Villarreal is voor ons veel te sterk. Wij gaan ons helemaal richten op het kampioenschap en de beker. Dacht jij er ook zo over? Ja, natuurlijk. Kijk, we wisten dat het echt een hele sterke ploeg was. en uh, Dat hebben we gezien op beelden, maar... Hij ja, hoopt altijd dat er misschien iets in zit. De gezinheid zei ook dat we kansers waren. En, uh, ja, dan vind je het ook 3-0 is. En thuis ja, uitmaak je het dan af. En, ja, daar hoop je toch weer op. Maar ja, je kon zien vandaag dat het gewoon echt een, uh, ja, toch een topploeg is. En uh, dat het heel lastig was. Nog even terug naar jou persoonlijk. Ehm, Vrees je aanstaande zondag? Ja, aanstaande zondag wordt denk ik krap aan. Want, uh, ik heb uh, toch wel pijn in mijn enkel. En, uh, ja, ik verwacht dat... Uh, ja, ik weet niet, ik, uh, moet, ja, ik moet gewoon nog overleggen met visio's en uh, ik hoop niet dat er iets gescheurd is of zo. En, uh, maar ik klapte er wel doorheen, dus uh, dan zullen we zullen zien. Twente-spits Luc de Jong viel ook nog uit op deze zeer slechte avond voor FC Twente. PSV deden het al niet veel beter, hoort u straks meer over. Het is uh, bijna half acht, nog maar even naar Japan, want het land trilt nog na van die enorme naschok gisteravond nabij Sendai. De schok had de kracht van 7,1 op de schaal van Richter en kostte zeker, weten we nu, aan twee mensen het leven. Honderden zouden gewond zijn geraakt. Het is donderdagavond twee over half twaalf in Japan als de aarde trilt. Vier weken na de vernietigende aardbeving en tsunami wordt het noordoosten van het land opnieuw getroffen door aardschokken. We beginnen met breaking news uit of northern Japan, waar een magnitude 7,1 aftershock hit just about an hour ago. Onmiddellijk volgt een tsunami waarschuwing van het Japans meteorologisch Instituut instituut tsunami in Miyagi De waarschuwing geldt voor het kustgebied dat vorige maand is overspoeld door vloedgolven. Het aantal mensen dat daarbij omkwam wordt geraamd op 25.000. Bovendien is zware schade toegebracht toen aan de Fukushima Daiichi kerncentrale. De nieuwe beving veroorzaakt volgens de autoriteiten geen verdere problemen bij die kerncentrale, maar uit voorzorg wordt de stroom uitgeschakeld.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 om te kijken dat uh, iedereen uh, veilig en in orde is. Een man vertelt dat hij sliep, maar wakker werd van de beving. Mijn vriend die naast me sliep, zei me dat ik zweefde in de lucht, vertelt hij. Een televisietoestel werd van zijn plek geslingerd en viel op mijn voet. Hoe zwaar de beving ook aanvoelt, al vrij snel wordt duidelijk dat er geen tsunami zal volgen. Het alarm wordt dan ook ingetrokken. After the earthquake occurred, a earth, uh, tsunami alert was issued for Miyagi. And then Fukushima, Ibaraki and Iwate were given tsunami advisories. However, at 055 minutes on april 8... We expected there would be no tsunamis, therefore these alerts and advisories were lifted. De Japanse meteorologen denken dat het om een zware naschok ging van de beving van vorige maand. En zo waarschuwen zij, het is nog niet gedaan met die naschokken. As for the aftershocks. The Great East Japan Earthquake occurred on March 11th. We believe that last night's earthquake was one of the major aftershocks. Er kunnen nog steeds huizen instorten. Het gevaar van modderstromen en landverschuivingen is nog niet geweken. High risk of and or Uiteraard houden we op de hoogte over de gevolgen van die naschok in Japan. We praten onder andere met Kjeld Duits. Hij zit nog altijd in het rampgebied. En heeft die naschok van dichtbij meegemaakt. Later meer daarover en ook over de bezuinigingen bij Defensie. Een idee voor iedereen die onbezorgd wil wonen.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 Taken seriously. Radio 1, het NOS-journaal. doet beroep op EU en nog geen akkoord over begroting Verenigde Staten. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Ivoriaanse gekozen president Wattera dringt bij Europa aan op intrekken van de sancties tegen Ivoorkust. De economie zou dan kunnen aantrekken. Wattera heeft beschuldigd zittend president Bakbo ervan dat hij de crisis in het land heeft veroorzaakt. Malheureusement, l'entêtement du président sortant a plongé la ville d'Abidjan dans une crise sécuritaire et humanitaire grave. Bakbo verloor de verkiezingen, maar weigert af te treden. En aanhangers van Wattera houden de residentie van Bakbo in de stad Abidjan al dagen omsingeld. In een toespraak riep Wattara zijn aanhangers op om geen geweld te gebruiken tegen burgers of om te plunderen. Een nieuwe aardbeving in Japan heeft twee levens geëist. Meer dan 100 mensen raakten gewond bij de beving van gisteren. Die had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Voor de kerncentrale in Fukushima heeft deze aardbeving geen gevolgen gehad. In de Verenigde Staten is het nog niet gelukt een akkoord te sluiten over de begroting. President Obama overlegde vannacht opnieuw met vertegenwoordigers van het huis van afgevaardigden en van de Senaat. En de partijen zijn wel dichter bij elkaar gekomen. Maar het verschil van mening is groot, zegt Obama. There are still uh, a few issues that are outstanding, they're difficult issues, they're important to both sides. Uh, and so uh, I'm not yet prepared to uh, express wild optimism. Als er komende nacht geen akkoord is, dan gaat een groot deel van de federale overheid dicht. En dat wil niemand, zegt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Er is een intent beide to to no om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 Hij is dus niet direct een verdachte in de zaak Lockerbie, maar de aanklagers in Schotland vermoeden wel dat hij over geheime informatie beschikt. Kusa vluchtte vorige week naar Groot-Brittannië, naar eigen zeggen, omdat hij niet langer voor Gaddafi wil werken. In Spijkenisse is een vrouw uit het raam van de eerste verdieping van haar huis gesprongen. Dat deed ze toen overvallers binnendrongen, zegt de politie de bewoners en uh, de bewoonster die vluchten en die sprong uh, vanaf de eerste verdieping uh, de woning uit. En daarbij raakten ze zwaar gewond. Uh, de man en hun kind uh, konden veilig de woning verlaten. En de overvallers zijn daar uiteindelijk vandoor gegaan. En het is niet duidelijk of die overvallers in spekenis iets hebben gestolen. En dat was het nieuwsoverzicht: het Weerbericht van Weer Online.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 Onze elf steden. Nee, dat zeg ik verkeerd. Is... Ja, elf steden. Daar waren we ingetrokken ja. natuurlijk. Elf stopcontacten toch. <laughs> dat heeft oud Formule 1 Corriere Huub Gatter gisteren na de dag bezorgd. Rotengatten zit tegenwoordig in een oplaadpalen voor elektrische auto's. Een verslaggever Louis Dekker, die de hele week al last heeft van strandangst vanwege lege accu's, belandde met bijna lege accu's in Lelystad en parkeerde bij een defecte oplaadpaal van Rotengatten. Die zag de bui al hangen en race naar Flevoland... om het imago van zijn bedrijf EV Box te redden. Ja, dat was een snelle tijd, denk ik, hè, vanuit Den Haag. Nou, dat moet ik wel zeggen. Ja, vanuit Den Haag hier naartoe, dat, uh, denk ik nog, dat we dat nog nooit zo snel hebben gereden. Zeker als je bedenkt dat we ook nog behoorlijk in de file af en toe hebben gestaan. Maar het zit ons gewoon dwars, omdat wij hebben nog nooit, maar ook echt nog nooit... en dat durf ik echt te dus zweren op de gezondheid van mijn oma van 103 dat wij nog nooit klachten hebben gehad met uh, mankementen. Het ligt niet aan de paal? Nee, er staat gewoon überhaupt geen stroom op. En ja, uh, ik kan het voor de rest niemand verwijten. We snappen er niks van. We zitten nu uh, naar de aansluiting te kijken. Uh, daar hebben we wel een, uh, een vogelnestje aangetroffen. Misschien is daar... Ja, je lacht, maar ook dat hoort erbij. Een duurzame kinderziekte. <laughs> ja. Nou ja, een vogelnestje, dat, dat verwacht niemand die daar bij de aansluiting moet tegenkomen. Maar we zijn nu echt nog steeds aan het zoeken van waar, waar is de stroom gebleven. Maar op de paal staat überhaupt dus geen stroom. U lacht natuurlijk wel als een boer met kiespijnen. Want u probeert Nederland te veroveren met oplaadpalen. Komt de NOS even een kwartiertje langs? Boom! Ja, nou ja, ik bedoel... Dat gaat met andere uh, transportmiddelen gaat er ook van alles fout. Maar het laat ons uh, zeker niet worden we er door uit het veld geslagen. Want duurzaam rijden, elektrisch rijden, heeft er gewoon absolute toekomst. Dus uh, let erop, binnen niet al te lange tijd, sterker, we lachen er nu al om. Geen mooier vermaak dan leedvermaak. Het <laughs> hoort er allemaal bij, maar je hebt het, uh, je, je hebt het wat dat betreft ook nog zin. Want dat zou natuurlijk ook knap eentonig worden. En journalistiek niet verantwoord als er helemaal niks te vertellen is. Eindelijk, het gaat een keer echt fout. Ach, we komen vast nog wel thuis. Nee, maar het gaat niet echt fout. Nee, zeker niet. Nee, want dat, uh, kijk, als, er nou, als je nou met rokende schoensolen hier bij een oplaadstation had gestaan, dan gaat het best echt fout. Dit is eigenlijk gewoon een kleine hiccup. Een paar uurtjes vertraging. <lacht> dat dan ja. weer wel, hè? Een ja, kleine ja. hiccup bij dit soort oplaadsystemen kost al snel een paar uur voor de automobilist. Ja. Maar ben je er wel eens achter gekomen hoeveel je tegenwoordig al moet wachten als hij in de file staat? <laughs> nou, dan kom je aardig in de buurt. Dus wat dat betreft hoeven we ons eigenlijk nog niet eens echt te schamen. U kunt goed relativeren, hè? Absoluut. Het is niet het moment om het te vragen, maar ik wou het toch maar doen. Waarom bent u hier aan begonnen? Ik ben al het compenseren geslagen. Want ja, met al die autoracerij... Want ik zit dus al vanaf 1975 in de autosport. En sinds 1980 in de Formule 1. Ja, dan heb je natuurlijk toch de nodige CO2 uitgestoten. En we moeten eens gaan compenseren. Nou, en, uh, het is een ontzettend leuke uitdaging. En ik kan alleen maar zeggen, het is elke dag feest. En voor niets gaat de zon op. Het is ook een groeimarkt, hè. Er zitten enorme kansen. Ja. U bent investeerder. Absoluut. Ja, het is, het, is, het, is, het is een waanzinnige groeimarkt. Sterker nog, het is een totaal nieuwe markt. Voor iedereen is het nieuw en ik zal ook zeker niet ontkennen, natuurlijk zijn de kinderziektes, maar waar kom je dat niet tegen? Ga eens in de IT-business kijken toen in de 70 en 80 jaren voor de eerste laptopjes op de markt kwamen. Nou, ik denk dat daar ook de nodige probleempjes tevoorschijn kwamen. Nou, die zijn ook allemaal glad gestreken. Dat gaat met elektrisch rijden ook gebeuren. Sterker nog, alle uh, signalen staan op groen. Oud-Formule 1-courier Huub Rottengatter en manager van Jos Verstappen... zit nu in de oplaadpalen voor elektrische auto's. En uh, Louis Dekker ontmoette hem. niet is geheel vrijwillig. Elf minuten. Over half acht is het. Wij gaan naar uh, voetbal. En dus naar Tom van het Hek. Tom, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik zeg, ik ben gisteren maar een boek gaan lezen. Heb jij de wedstrijden wel uitgekeken? Ja, je kon een beetje schakelen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Want het was toch wel een wat uh, ja, ontluisterende avond voor het Nederlands voetbal. Uh, dat Villarreal zo sterk was, dat wisten we wel. Twente was niet in goede doen. En uh, je moet je een beetje zorgen maken of bij Twente de, de accu, zeg maar net als daarnet, ook niet een beetje uh, leeg geraakt is. Want mm. het, het piepte en het kraakt een beetje, mensen met knietjes pijntjes, met een enkel eruit Twente heeft toch hele goede wedstrijden gespeeld dit jaar, dat Villarreal speelde overigens wel prachtig, maakte een paar heerlijke doelpunten voor de liefhebber, maar 5-1 was toch wel een hele pijnlijke uh, eindstand, er kan een, een kruisje door door het Europese avontuur van Twente, die moeten alles op de competitie gaan gooien nu, dat zullen ze ook wel doen uh, dat was pijnlijk en ja, in Lissabon, uh, PSV hadden toch wel nog wat meer kansen toegedicht tegen Benfica, en Benfica leek wel heel erg goed, maar ik moet er bij zeggen dat PSV toch ook wel onthutsend zwak was ja. gisteravond. Hebben ze de bal überhaupt aangeraakt? volgens ik me af, de was, eerste helft. Uh, Met name de eerste helft werden ze inderdaad totaal overlopen. Uh, je zag ook nog mensen die onderling ruzie kregen na rust. Mm -hmm. Mensen die elkaar bijna eventjes bij het shirtje pakten. Kortom, het, het rommelt daar een beetje. Het gaat daar niet goed. Ze proberen die plooien elke keer naar elke nederlaag op dit moment glad te strijken. Maar uh, werden totaal overlopen. Door die 3-1 dacht je nog even: nou ja, wie weet, wie weet. Maar in de laatste minuut werd het alsnog 4-1. En eigenlijk, ook al roepen we hier. Natuurlijk, het, alles kan. En dat kan ook in sport. Dat is het mooie. Maar als je het verschil gisteravond zag, dan uh, moeten we toch uh, ja, gewoon diep buigen. Drie Portugese ploegen gaan waarschijnlijk door een Real. En uh, de Nederlandse ploegen kunnen eigenlijk, of hebben eigenlijk een beetje afscheid genomen gisteravond. Nou, dat was treurig Tom. Gelukkig Ja, heel Peter ja, ja, Nieuws van het Europees kampioenschap Turnen, vijf ja. finale plaatsen voor Nederland. Dat ja. is toch zie, dat ja, is wel goed. dat zijn een beetje de klassieke uh, namen. Eén nieuwe, dat is uh, Deur. Dat is een jonge uh, meerkamper. Die is als 22e. Dat gebeurt niet veel. Want dat is de optelsom van alle onderdelen. En meestal hebben wij specialisten. Maar deze jonge Durlo is echt een groot talent. Als 22e naar de meerkampfinale. Dat is hartstikke mooi. En dan de specialist. Juri van Gelder uh, is er weer bij. Nog niet helemaal op zijn oude niveau. Ging als vijfde naar de finale. Wammes ook al jaren op sprong. Juri van Gelder natuurlijk op ringen. Uh, naar de finale. En ja, onze grote man is toch wel die Epke Zonderland aan ja. het worden. Op dat rek uh, wisten we het al. Hij, uh, ik ga het niet uitspreken. Want de maar zijn beroemde nieuwe element deed hij nog niet. Hij turne op zeef, ging als tweede naar de finale. Maar ook op brug um, is hij enorm de uh, laatste weken goed in vorm. En we uh, gingen ook als tweede naar de finale. Dus uh, dat zijn echt de grote medaillekansen. Op Rek is hij de absolute favoriet met dat nieuwe vluchtelement. Dus Epke Zonderland gaat zonder meer voor de medailles. Van Gelder gaat natuurlijk ook altijd voor de medailles. En misschien wie weet wammes. Kortom, heel langzaam worden we een beetje een turrenland. Nou, sluiten we de week positief ja, af, toch? toch nog mooi af, he? de vrijdag. Ja, tot. Maandagochtend. Oké. Okay. Tom van Teck. Ja, nou, dan moet ik u toch weer teleurstellen. Wat stelt het Nederlandse leger internationaal nog voor? Die vraag proberen we straks te beantwoorden... samen met uh, uh, Frans van Kappen. Maar eerst naar John Sahoka... voor de verkeersinformatie. John, um, zijn er wat mensen naar hun werk eigenlijk vanochtend? Ja, ik heb op dit moment twee korte filecellaren. Op de A4 naar Amsterdam... twee kilometer bij Kelpend batouverdorp en op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... een kleine twee kilometer bij de afwit Den Dolder... En nog even waarschuwen, want in het midden van de komen af en toe nog misbanken voor. En vanwege de mist is op de A1 de spitsstrook bij Barneveld nog steeds afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, een bezuiniging van ruim een miljard euro hangt de krijgsmacht boven het hoofd. En dat betekent gewoon een kleiner leger. 12.000 arbeidsplaatsen gaan weg. Het einde van de Leopard-tank is daar en ook de Cougar-helikopter lijkt te verdwijnen bij Defensie. Van de veelzijdig inzetbare krijgsmacht, waar minister Hille van Defensie voor tekende in het regeerakkoord, lijkt niet zoveel meer over te blijven. Daar gaan we over praten met generaal Buitendienst en lid van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag, Frank van Kappen. Meneer van Kappen, goedemorgen. Goedemorgen. Is er straks nog een veelzijdige krijgsmacht, volgens u? Nee, dat. Uh... Dat uh, wordt niet gehaald. In het regeerakkoord staat dat we uh, een veelzijdige krijgsmacht willen. En dat klopt ook wel als je kijkt naar alle toekomstvoorspellingen. We gaan uiterst onzekere tijden tegemoet. Maar met de taakstellingen die uh, Defensie is opgelegd uh, zijn we echt doorgeschoten. En uh, houden we zeker geen veelzijdige krijgsmacht meer over. Doorgeschoten noemt, zegt u? Ja, oorspronkelijk uh, heeft men gekeken naar uh, de verkenningen. Dat is een uh, studie waar we met meer dan duizend man aan gewerkt het is Van buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, Defensie, Financiën. En de toekomstanalyse die daaruit kwam, was, uh, ja, die is uh, toch dat we uiterst onzekere tijden tegemoet gaan. En dat je dus het beste kan kiezen voor een profiel van een veelzijdige inzetbare krijgsmacht. Nou, dat we moeten bezuinigen, dat staat ook als een paal boven water. We moeten allemaal een tandje minder. Maar in die verkenningen staat ook duidelijk dat je niet meer dan 400 miljoen kan bezuinigen op de huidige krijgsmacht. Dat is eigenlijk al het minimale basis daarvoor. Om als je nog een veelzijdige krijgsmacht wil overhouden. Nou, daar is nog... Uh, 135 miljoen bijgekomen voor de korting op de ambtenaren. Daar moest de ook aan meedoen. Nog een keer 100 miljoen extra bezuinigen. Op de exploitatie van de jachtvliegtuigen kom je op min 1635 miljoen. Maar ja, er lag nog ook nog een staartje van de vorige bezuinigingen... wat nog steeds niet opgelost was. En zo kom je ongeveer op een miljard. En dat is, uh, dan, schiet je echt door, uh, dan schiet je echt door de bodem heen. Dit is onverantwoord, zegt u eigenlijk, meneer Van Kappen? Nou, dat vind ik hele grote woorden. Ik denk, je moet er heel nuchter tegenaan kijken. Het is een keus die we maken. Ja, en, uh, maar met en grote ik, gevolgen, als ik u zo hoor. Ja, ik ben het niet eens met die keuze. Ik vind dat men, uh, dat men veel te veel doorschiet. Wat voor gevolgen heeft het, zo'n uitgedunde krijgsmacht? Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Nou, wat het, wat het voor gevolgen heeft, is uh, zoals het buitenland naar ons kijkt, die zeggen van ja, we begrijpen dat je moet bezuinigen, dat moeten we allemaal. Maar als je kijkt naar de omgeving, de dreigingsomgeving, dan is het zo dat we dat... Nooit in ons eentje kunnen. Niemand kan dat in zijn eentje. Je moet dat altijd met je bondgenoten doen. En uh, ja, als je in een bondgenootschap zit, dan hoor je dus de lasten te verdelen. En de sterkste schouders horen ook de zwaarste lasten te dragen. En dan kijken ze naar Nederland en zeggen ze: ja, uh, je bent de 16e economie in de wereld, je bent uh, van de 192 landen, je bent de zesde exportnatie in de wereld. Je bent de op twee na grootste investeerder in de hele wereld. Jullie zijn helemaal niet uh, zo arm. En als je dan gaat kijken wat we uitgeven aan Defensie, we zakken van 2,8% van het BNP wat we ooit hadden. En 90 jaar, of begin 90 jaren zakken we nu naar ongeveer 1% van het BNP. Nou, dan zit je in het lijstje van landen helemaal ergens uh, huh. onderaan. En krijg je dat, meneer Van Kappen, op je brood in internationale bijeenkomsten en overleg? Nou, het is ongetwijfeld zo dat je natuurlijk gewoon minder, in, minder invloed hebt in, het, uh, in je buitenlandbeleid. En dat krijg je op een of andere manier, krijg je dat in allerlei mogelijke onderhandelingen. Of het nu gaat over een uh, toppositie, dat uh, vind ik overigens niet zo belangrijk hoor. Maar ja. of het gaat over bepaalde economische dingen die je wilt, je plaats aan tafel. Ja. Is uh, ja je zit helemaal aan het eind van de tafel. Je rol wordt wat kleiner. Je rol wordt veel kleiner. Ja. Blijft er desondanks toch een technisch hoogwaardige krijgsmacht over. Um, laten we zeggen een kleine groep die wel veel kan bereiken. Nou, wat minister Hille heeft geprobeerd, en ik, uh, ik wil hem toch in bescherming nemen, want hij krijgt nu alles over zich heen. Maar hij zit eigenlijk met een onmogelijke opdracht. En wat hij heeft geprobeerd, dat is om in ieder geval te zorgen dat je, wat je overhoudt, dat dat van hele hoge kwaliteit is. Uh, zodat je dus uh, in ieder geval toch nog een plaatsje aan, plaatsje aan tafel krijgt. Omdat je bij zogenaamde first in, first out operaties, hein, operaties in het begin zijn altijd lastig om het mm -hmm. op te zetten. Dan heb je hele hoogwaardige eenheden nodig. Daar kunnen wij een bijdrage aan leveren, want we hebben, wat we overhouden is nog steeds van hoge kwaliteit. Het is alleen heel erg weinig. En ja, je kan het niet lang volhouden, dus je zal er snel uit. moeten dus heeft getracht om een krijgsmacht te creëren die technisch hoogwaardig is en personeelsarm. Uh, maar die wel zeer hoge kwaliteit overhoudt, zodat je dus toch nog misschien een plaatsje aan tafel krijgt. En dat heeft hij geprobeerd. Okay. Nou, bij deze. Frank van Kappen, dank dat hij ons even te woord wil staan. Generaal buitendienst en lid van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Tot ziens. Mark Robin Visser gaan we dan nou maar weer even meeschakelen. Is in Den Haag in het ADO-stadion. Heeft niks met voetbal te maken. Wel met hard werken. Wat zeg je? Kan je niet verstaan, Marcel? <laughs> dat je hard aan het werk bent. Ja, nou, ik, ik moet eerst even kijken hoe het moet. Maar dit is gewoon een kwestie van uh, recht toe, rechthand. Dat, dat, dat, dat, dat kan ik zelf ook wel. Moet je dat nou leren? Ja, dat moet je wel leren, ja. ja? Hoe, lang, hoe lang heb je erover gedaan om dit uh, te leren? Uh, ik ben al anderhalf jaar bezig. Anderhalf jaar? Anderhalf jaar, ja. En nu is, nu, nu is hij, luisteraars, een, een stukje terras aan het, aan het leggen. Aan het bestraten, zoals dat heet. En dat is heel naar, want straks wordt het allemaal weer afgebroken. Vind je dat niet een beetje lullig? Nee, ja. Ik vind het leuk om te doen. dus het afbrengen, ik erbij, hè. Andere mensen moeten ook wat leren, ten slotte. Veel succes. Ik, ik ga even naar je baas, als je het goed vindt. Dank u wel. Oké, okay, zet hem op, hè. Ja, Nog drie, vierkante meter. Dat is voorlopig nog niet klaar. Zeg, meneer Van Beek, u heeft een bestratingsbedrijf. En u heeft de moeite genomen om met een enorme berg stenen... en met een paar collega's hier naartoe te komen... om te laten zien wat jullie doen. Waarom? Uh, ja, het beroep moet gepromoot worden vanwege de instroom. We hebben een grandioos mooie opleiding. Vijf jaar betaald leren. Vijf jaar betaald leren? Ja, het is een BBL-opleiding. Niveau 2: drie jaar en niveau 3: twee jaar. Maar waarom moet dat gepromoot worden? Uh, ja, we hebben behoefte aan instroom. Aan kwalitatief uh, gemotiveerde instroom. Heeft behoefte aan meer... Er zijn meer mensen nodig? Ja, vooral meer jonge mensen. Ja. Waarom, waarom uh, komen die niet? Nou, die komen wel, maar die ja, kiezen nu uh, uh, ja, door de opbouw van de scholen, uh, MBO, HBO, uh, ja, eigenlijk meer voor het doorstromen in leren en niet in een vak. Ik heb, ook, ik heb ook nog wel een idee waarom ze niet naar u toe komen. Zeg het maar. Omdat het hartstikke zwaar werk is. Moet je kijken hoe die daar gebukt over die stenen staat. Het is slecht voor je rug. Je staat in, in, in kou en, en regen buiten. Nou, de Dat is het imago van ambachtelijk werk. Jeetje, Mina. Dat gaat maar door hier. <laughs> dat is het imago van het ambachtelijke werk. Hè? Dat het zwaar is met, met je handen. Maar het is wel lekker uh, buiten hoop vrijheid en ook creativiteit. Dat is ja, daar moet je er maar van houden. Ja, daar moet je wel van houden, dat klopt. We, we zoeken ook de mensen die er van houden. Even voor de mensen die uh, zich afvragen waarom dit allemaal nu in het ADO-stadion gebeurt. De Week van het Ambacht is, uh, is begonnen. Dat, uh, het is een soort evenement wat bedacht is om jongeren en werklozen uh, over te halen... om voor een ambachtelijke uh, baan of een ambachtelijke functie te kiezen. Niet alleen in Den Haag, maar de komende dagen ook uh, in andere steden... zoals Nieuwegein, Hengelo, Eindhoven, Dordrecht. En uh, naast het uh, straatmaken kan je hier bijvoorbeeld ook uh, vers, iets met versproducten gaan doen. Je kunt kapper het kappersvak bekijken. Maar dat zijn eigenlijk allemaal beroepen waarvan we toch wel weten dat die bestaan. We weten toch ook wel dat je straatmaker kan worden? Ja, klopt. Maar sommige mensen denken dat het nog een zwaar beroep is. Er is natuurlijk ook geïnnoveerd. We doen het nu dan toevallig handmatig, zoals je ziet, omdat het hier klein is om machines in te zetten. En de tuin moet ook nog in het klein. Maar de grote werken worden allemaal gemechaniseerd al gelegd. Maar ook daar heb je een vakman voor nodig. En het is ook gewoon heel erg leuk om te zien. Het is superleuk om te zien. En ik vind het een mooi beroep. Ik ben zelf ook begonnen als straatmaker. En kijk eens wat u geworden bent. Mijn nou eigen ja, bedrijf? Misschien zou ik nog wel liever straten. Komt dat zien in het ADO-stadion in Den Haag. Het NOS Radio 1: Media-overzicht. Zeven ambassades sluiten. Onder andere in Bolivia, Uruguay, Zambia en Cameroen. Minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken... wil de diplomatieke dienst kleiner en flexibeler maken, schrijft de Volkskrant. Roosendaal wil focussen op de economische diplomatie. En daarom komen er ook weer een paar nieuwe posten bij. Bijvoorbeeld in de opkomende wereldmacht China en in Panama in Midden-Amerika. Want het Panama-kanaal biedt volgens de minister grote kansen voor het bedrijfsleven. Leeg, leger, leegst. Dat is de kop in dagblad De Pers... die over die andere bezuinigingen gaat van defensie. VVD en CDA brengen de krijgsmacht de hardste in jaren toe, terwijl ze eigenlijk meer geld voor defensie wilden, schrijft de krant. Rob Hunnego, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Marineofficieren, vindt de bezuinigingen puur financieel gedreven, zonder oog voor de toekomst. Ze slopen de marine, zegt hij. No accord in budget talks, staat te lezen in de New York Times. De eventuele gedeeltelijke stillegging van het overheidsapparaat in de Verenigde Staten zal grote gevolgen hebben. Volgens de Washington Post neemt de frustratie toe... de democraten en de republikeinen beschuldigen elkaar... van het spelen van politieke spelletjes... waardoor er dus nu een impasse dreigt. Kernfysicus en Tweede Kamerlid Diederik Samson tweet... twittert het laatste nieuws over de kerncentrale in Fukushima. De eerste offerte voor het ontmantelen van Fukushima... is inmiddels ingeleverd. De een zijn dood is de ander... puntje, puntje, puntje. Even later twittert Samson. Stroom in Rokasho geen kerncentrale... maar opwerkingsfabriek nucleair afval... is uitgevallen, draait nu op noodstroomvoorziening. Het grote verlies van zowel PSV als Twente in Europa omschrijft het AD als dubbele afgang. Benfica droogt PSV af, kopt het Eindhovense Dagblad. FC Twente, weggespeeld door Villarreal staat in de Twente Courant Tubantia. Ja, de rol van FC Twente op het internationale toneel is uitgespeeld. De return is slechts een formaliteit, al dus Tubantia. Een fan schrijft op de site van de krant wat een dramatische avond was dit voor FC Twente. De website Goal.com heeft ondanks het grote verlies een optimistische invalshoek gevonden. Ja, Prudom, de coach van Twente, maakte al eens een 5-1-achterstand goed... als trainer van AA Gent. Lukte het hem om een 5-1-achterstand goed te maken? Dat deed hij in de Belgische Beker. De tegenstander van toen was kortrijk. Iets andere koek. Ja, inderdaad. Ze staan allemaal op de foto in trouw... Alle 232 burgemeesters, hoe hebben ze ze erop gekregen... die gisteren naar de Efteling kwamen om een nieuwe attractie te openen. Als beloning voor het samen doorknippen van een heel lang rood lint... ontvingen de burgemeesters per persoon 100 toegangskaarten... voor het pretpark aan 32 euro per stuk. Hier is de laatste weken heel wat over te doen geweest... maar ik ben toch lekker gekomen, zegt burgemeester Annemarie Jorritzma... in de Telegraaf. Zij geeft, net als de meeste andere burgemeesters... de kaarten aan gehandicapte kinderen en gezinnen met weinig geld. Dan nog even naar het AD. Het heeft groot koningin Beatrix op de voorpagina. Wat anders? Dat lijkt erop, want het bijschrift, uit het bijschrift blijkt dat het Willeke van Ammerrooy is. Ze was al de koningin van het Witte Doek, maar nu is Willeke het echt, schrijft de krant. Mm, enigszins zoetig. Binnenkort starten de opnames voor een nieuwe televisieserie over de koningin, getiteld Beatrix, Oranje onder vuur. Ik hoop dat de koningin iets van zichzelf in mij herkent, al dus van Ammerrooy in het AD. Na acht uur hebben we het nog over de bezuinigingen op Defensie. hoort dan de reactie van de Nederlandse Vereniging van Officieren. Want ook officieren moeten vrezen voor hun baan. 6.000 gedwongen ontslagen. U hoorde dat natuurlijk al eerder bij ons. We gaan ook naar Japan toe, naar Kiel. Duits. Hij is nog altijd in het rampgebied en kreeg gisteren die hele zware naschok. 7,4 op de schaal van Richter voor de kiezer. Dit is Radio 1.